Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De personeelstekorten in de thuiszorg worden steeds groter. Het is al jaren behelpen, maar door corona is het nog erger geworden. Het personeel is vaker ziek, vacatures worden niet ingevuld... en er moet nog veel zorg ingehaald worden. Dat leidt ertoe dat mensen langer moeten wachten tot de zorg komt... mensen meer pijn hebben of zelfs niet thuis kunnen sterven. Thuiszorgorganisaties hopen bijvoorbeeld dat ziekenhuizen... voor een operatie eerst bellen of mensen daarna wel thuis verzorgd kunnen worden. En ze willen meer geld van de Overheid. Greenpeace voert actie in Rotterdam. Met rubberbootjes en kano's zijn demonstranten de haven binnengevaren, zegt verslaggever Nasra Habiballa. Met deze actie willen ze eigenlijk aandacht vragen voor een Europees burgerinitiatief. Um, en daarmee willen ze eigenlijk bereiken dat er geen reclame meer gemaakt mag worden voor fossiele brandstoffen. Greenpeace hoopt zo handtekeningen binnen te halen voor dat burgerinitiatief. Als er daar in Europa 1 miljoen van binnen zijn, dan moet het Europees parlement gaan kijken of er een verbod op die reclame kan komen. Een primeur voor Rusland... Het land gaat als eerste een buitenaardse film maken. Morgen vliegen een Russische actrice en regisseur naar ruimtestation ISS. Ze blijven daar twee weken voor opnames. Een ervaren cosmonaut reist met het tweetal mee. En het kunstwerk Super Nurse wordt vandaag geveild bij Sotheby's. De muurschildering werd gemaakt in Amsterdam-Noord. Je ziet een verpleegkundige met mondkapje met daarop het Superman-logo. Het idee was om zorgpersoneel te eren aan het begin van de eerste lockdown. Het plaatje ging de hele wereld over, vertelt de maker. Het heeft de volpagina van de Manhattan Times in New York gestaan. Um, het is op uh, hele grote ziekenhuizen over de hele wereld geprojecteerd. En... Oxford in Londen is dat op hele grote schermen uh, een week lang uh, gestaan. Koffers van magazines, uh, echt hele mooie plekken. Waarschijnlijk brengt het kunstwerk tussen de 9 en de 12.000 euro op... en dat geld gaat naar een goed doel. Het weer, steeds meer plekken, schijnt de zon. Alleen langs de kust blijft de kans op een bui, het wordt 15 tot 18 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe, plus de kans op een bui... en het wordt dan een graad of 16. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 was I Want To Break Free van Freddie Mercury. En uh, ja, dat had alles te maken natuurlijk met zijn geboortedag op 23 september... die tevens uh, gelabeld is als zeg maar, de dag voor B+. Wist je dat? Nee, dat wist je niet. Ik. Nee. Ja, inderdaad. Het is een nationale of internationale dag zeg, voor B+. Je moet je wel je microfoon even aanschuiven. Dan kunnen de luisteraars die kunnen je ook horen. Dat gaat niet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 Overal uh, Rainbow Weken te gaan organiseren. Ja, ja waaronder dan... Assen ja. heeft een regenboogweek ja, uh, uh, in, in, in, in de buurt van Purmerend heb ik begrepen dat daar ja, op ene uh, ja, ja, is. ja ook en natuurlijk ja. de Saanse regenboog ook altijd veel hè, die ja. organiseren altijd van alles ja. en, en, en dus ook hier vlakbij in Haarlem in Haarlem ja, ja, ja en dat ja. was ons even volledig ontgaan ja, maar ja. ja goed mij niet nee. Nee. ik heb wel kaartjes hier en daarvoor gekocht dus dat <laughs> is wel <er toch> <laughs> <Okay. laughs> goed vertel wat is er te doen uh, nou ja. euh, donderdag uh, om 8 uur is uh, themaavond het mini alfabet. En het gaat natuurlijk om de LHBTI uh, Q-A-P-C.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 dat dit helemaal niet over coming-out ging. Ja. Maar, hè, dat was een <laughs> andere soort van coming-out. Waar Daarom ging gestoken? het dan over? Wat zeg je? Waar ging het dan over, het nummer? Het, over de liefde. Ja. Hè, ja ze, komt er, ze komt ervoor uit, okay. zeg maar, dat ze dus verliefd is. En uh, dat is het uh, in feite. Nou ja, in feite. Dat zou gewoon de basis moeten zijn van een coming-out in het algemeen. Dus. Ja, ja.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 Iets minder. Ja. Maar was wel altijd ook veel in een grappige sfeer. Dus het werd wel een beetje in een grappige sfeer, waardoor je mensen er ook vrij over konden lachen, eigenlijk. Ja. Dat, was, dat was een beetje ja. grappig. Ja, maar Wim Zonneveld schijnt dus ook. Ja, ja, ook, maar ja. was het, ja. Die hield dat, dat ook wel zelf iedereen. een beetje geheim. Maar dat was een beetje ja. in het artiestencircuit was het wel dan bekend. Ja. Ja. Ja. En uh, uh, nou, dat zijpelde dan, zeg maar, via de, de, de robbelbladen ook wel eens een keertje doen. Maar je had niet echt zeg maar een.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 Dat is een Amerikaanse wetenschapper, hè? Ja, die, ja. Die, die, zeg maar, die die schaal heeft ontwikkeld vanuit onderzoek. En nou, we trokken net, zeg maar, eventjes een conclusie. In 1948 ging het dan over mannen en 1953 pas voor de vrouwen. Ja, die um, komen altijd wat later. Die, ja, precies. <laughs> nou ja, dat is ook eigenlijk in het hele coming-out gebeurd. Ja. had je ja. dus eigenlijk, zeg maar, eerst eigenlijk de, hè, de, de mannelijke homo's en dan ja. de vrouwelijke homo's. Ja, die ik heb ook als de gay pride echt, hè. Dat, dat, dat idee had ik een beetje. En nu is het echt gewoon de pride geworden. Is het een stuk algemener in ja. die zin, dus.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 Jullie hebben eigenlijk gekaapt. <laughs> nee, we hebben gewoon gekaapt. <laughs> en, uh, en dat vind ik ook niet erg hoor. Maar uh, het, het, het coming out voor mij... dat was dat ik, ja, dat ik verliefd was op een meisje. En dat heb ik tot toen haar gezegd. Dat het ligt hard weg. Ja. <laughs> oh, oh, oh, oh. Maar uh, dat, nee, dat is dus anders dan uh, hoe jullie dat beleven. Ja. Maar, nou, later heb ik dan uh, uh, natuurlijk wel contact nog gehad... Met, uh, met mensen die bij mij op school zaten... Mm -hmm.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 C'est l'enfant parfait, n'écutopie Je pensais que tu m'aimais pourtant tu m'abandonnes Dis-moi Est-ce vraiment de ma faute Dis si je ne suis pas comme les autres Enfin du moins pour toi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 ZANG Julien qui est le lot, le chaud Certes, je ne ferai pas de toi un grand-père, un grand-père Mais tu ne fais déjà pas ton rôle de père, de père Aurais-tu préféré que je fasse semblant Je fasse semblant Faut que tu me vois avec une femme en blanc Femme en blanc J'espère qu'un jour tout ça tu regretteras Tu regretteras Mais sache que je t'aimerai toujours papa is my trust said my clothes are sticking to me and I can't quite see my walls Started dreaming of a house with red carnations by the windows Where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws Forever, it won't hurt so much Won't hurt so much I know you can't let go Of anything at the moment Just know it won't hurt Won't hurt so much forever it won't hurt so much Won't hurt so much forever it Won't hurt so much Won't hurt so much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 Happy with nothing that I'm asking for the world But I'm asking you for nothing I should tell me something about you They say people show you who they are Maybe I should just believe you Since all of your lies turned to But Loving so much in this useless. All I get back is excuses I'm not looking for the If I called you, we're used to Now I'm on to some new shit. I don't usually feel do this. Surprisingly, I'm just happy with nothing.